Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NRS op 3. De Britten stoppen vandaag met evacuatievluchten uit Afghanistan. Britse militairen zijn wat langer gebleven dan Nederlandse. Nederland stopte donderdag al met mensen weghalen uit Kabul. Nu doen ook de Britten dat, vertelt correspondent Anja van der Horst. Ja, ze stoppen om dezelfde reden dat Nederland ook gestopt is met die evacuaties. Het is gewoonweg te onveilig geworden. Uh, zeker na die bomaanslag van afgelopen donderdag... waarbij ook twee uh, Britten om het leven kwamen. En volgens de Britse inlichtingendiensten is de kans op een nieuwe aanslag zeer groot. De Amerikanen blijven nog wat langer. Die vertrekken uiterlijk dinsdag... Zij blijken ook nog wat mensen weg te vliegen uit Afghanistan. Maar de hoop dat veel achterblijvers weg kunnen komen wordt met het uur kleiner. De GGD in Amsterdam gaat op meer plekken prikteams inzetten. In sommige wijken hebben nog maar weinig mensen een coronaprik gehaald. De prikteams gaan aan de slag in bijvoorbeeld kerken, buurthuizen en op plekken waar jongeren zich verzamelen. Verhuurders joemelen op grote schaal met opzegtermijnen van hun pandjes. Staat in de Volkskrant. Ze eisen soms dat bewoners minimaal een half jaar of zelfs een jaar huur betalen. Ook als ze eerder weg willen. En dat mag helemaal niet. Huurders mogen na een maand opzegtermijn het huurcontract opzeggen. Toch doen huurders dat niet, omdat ze bang zijn een huurhuis mis te lopen. En het was kort en krachtig de carrière van deze Chinese boyband. Slechts drie dagen bestonden ze, de Chinese Panda Boys. Er kwam veel kritiek op omdat de zeven bandleden piepjong zijn. Tussen de zeven en elf jaar oud... En dat viel niet lekker, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. De manager heeft gezegd van ja, ik ben dit juist begonnen eigenlijk om deze kinderen die, die veel van zingen en dansen houden... om die uh, de mogelijkheid te geven om daar ook iets mee te doen in hun zomervakantie. Maar dat geloofden de mensen die daar kritiek op leverden op internet helemaal niet. Ook de Chinese overheid was niet blij met de boyband. Heb ik het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Vooral in het oosten heb je kans op een buitje. tot max 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4... daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoopende Meer een kwartierverdraging. A9, Amstelveen richting Alkmaar... tussen Knoopend op en Beverwijk... een half uur verdraging. En op de N208, Sassenheim richting Velsen... tussen Zandpoort en IJmuiden, 20 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 de Grand Prix, de Dutch Grand Prix op ons eigen circuit Zandvoort. Ja, je merkt er heel veel van, want je kan naar Monaco, Abu Dhabi... het gebeurt allemaal in Zandvoort-Aubusson met die borden. Ja, maar morgen gaan we eerst naar België, naar Spa-Francorchamps... waar het af en toe toch heerlijk regent, heb ik al mogen constateren. Uh, wij, de kwalificatie begint vanmiddag om drie uur... en die gaan we natuurlijk voor u volgen...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 Want vele activiteiten zijn natuurlijk al bij veel Zandvoorters bekend. Ja, en ik heb hem nou niet ontvangen. Jij de je... Zandvoortse dus krant niet, maar ik ken dat hele krantje <lacht> nee? niet. Nee, dus, nee. Hartstikke mooi. Die zat, er, die zat erin. En uh, dat is echt, ik vind het een prachtige Oh, oké. Okay. Als je erin zat, ja. Die, uh, ik open hem verder nooit. Hè? De kranten. <lacht> Goed. Uh, luisteraars, dat hebt u niet gehoord. Uh, uh, wat gaan we dan? Nou in ieder geval. Uh, de evenementagenda, half vier, staat gepland. En we zullen wat highlights eruit halen. Voor een idee voor u opdoen.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 Dat hoort er echt bij. Dat hoort er echt bij. Want ik denk dat er een heleboel race weer doen. Eh, dit weekend al natuurlijk een Spa en dan volgend weekend in Zandvoort. Ja, die kunnen aan de kant. Want de, de, de basishuizen, de dames wellicht ook.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 way van Zandvoort op zaterdag met all for one en I Swear. Zo dadelijk het nieuws in het kort. Alhoewel, kort, gebeurt heel veel rondom de Dutch GP. Daarover straks veel meer. Dat is nou het leuke van de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoort echt de gouden oude muziek en de jaren 90 muziek en de jaren 80 muziek. En ook de jaren 60 en 70 uiteraard. Maar ook de allernieuwste muziek, waaronder deze van de Purple Disco Machine. Je hoort de dopamine. Houd het plaatje in de gaten, want waarschijnlijk gaat het een hele grote hit worden hier in Nederland. Het is tien voor half drie...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 Dat vroeg ik mij dus ook af. Maar ja, het, Maar het is gewoon... waanzinnig. ze hebben on, maar wat verzonnen. Dus, on, on, onder druk van zullen ze wel gemeend hebben om uh, dat te, te moeten. Terwijl, in Spa, jongen, vliegtuigen over, campingsvol. Uh, ook met minder, minder bezoekers. Maar daar is één grote blubberpartij. Maar het is wel heel sfeervol in Spa. We zullen er maar verder niks over zeggen even. Het komt straks wel verder op in de uitzending. <lacht> dus uh, hou je hart maar vast, uh, Albert-Jan. Het gaat zeker gebeuren, hoor. Ondertussen houden we het uh, gezellig. En uh, straks het interview trouwens met Raymond van Haten. Bij uh, dit soort muziek van uh, Jimmy Cliff hoort eigenlijk een beetje zon. Of we dat gaan krijgen, hoor is ze dadelijk... Uh, na de volgende plaat, de nieuwe single van uh, Tim Don... in het weerbericht met collega Albert-Jan Vos. Maar eerst deze hier is, In This Together.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 Kijk even expliciet naar de weersbewachting op uh, vrijdag 3 uh, uh, september, zaterdag 4 september en zondag 5 september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 dat dan automatisch het doorlaatbewijs nog wordt uh, gereed gemaakt... en maandag uh, binnen de 24, 24 bestelling wordt afgeleverd op de dinsdag. Dat is wat we hebben kunnen geregelen. Dan is het nog steeds mogelijk uh, dat mensen die niet per e-mail he, uh, gereageerd hebben... Uh, maar wel uh, uh, eigenlijk zeggen, ja, ik wacht nog steeds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 Nou, dat is de 24 uur van Le Mans. Die kunnen we dan ook naar Zandvoort gaan halen. Ja. <laughs> U bent er allemaal klaar voor. Ja, zeker. Ja, ja. En um, ja, ik wil geen spelbreker zijn. Het parkeerprobleem wordt opgelost. Wordt er ook nog rekening gehouden met um, enkele snode raddraaier... die nog uh, standpijt wil gaan maken? Dat er voldoende capaciteit is met onze kleine politiekorps? Mm, nou ja, uiteraard... uiteraard uh, uh...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 Auto liefhebbende, uh, nou ja, een andere nare dingen doet ben. Dus er ja, zijn ook ja. in Zandvoort nogal wat mensen die uh, een klein groepje, uh, die heel erg anti is.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 Daar gaan we in ieder geval vanuit, En daar hopen we op. Dank u wel op deze zaterdagmorgen. Heel veel succes bij de voorbereidingen. En we hopen u natuurlijk weer te spreken bij de, bij de evaluatie. Prima. Dank we... u wel en tot dan. Dat was een duidelijk verhaal vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort over de doorlaatbewijzen. En het heeft alles te maken met de race van volgende week. De opwarmer is in Spa in België en dit weekend...